Hallo en welkom bij The Brainwave, de podcast van The Brain Rangers. Een digitaal kennis- en adviesbureau dat bedrijven helpt om morgen nog beter te ondernemen dan vandaag door technologie voor hun te laten werken in plaats van andersom. Enkele weken geleden kregen we van de Unizo Zelfstandig ondernemerredactie de vraag om een kort artikel te schrijven over digistress. Want ondernemers zitten er vaak nog mee. De digitale trein dendert voorbij en hun onderneming staat een beetje zielig op het perron te kijken. Om jullie een hart onder de riem, maar ook een licht in de duisternis te geven, schreven we vijf praktische tips uit die je vandaag kan beluisteren in The Brainwave. Op de achtergrond van de zoveelste Zoom-call met je familie swingt je neefje mee op een TikTok-dansje terwijl je dochter voor de zoveelste keer een selfie maakt voor haar Instagram-volgers. Je buurman vraagt of je bedrijf al op Clubhouse zit en jij bent al drie weken lang je Facebook-paswoord kwijt maar hebt geen tijd om er naar te zoeken. De WiTransfer-link met de nieuwe productcatalogus van je leverancier werkt opeens niet meer en je gromt van frustratie omdat de two-factor authenticatie sms voor je digibanking nog steeds niet op je smartphone verschenen is. Kortom, de digitale sneltrein dendert door en jouw onderneming staat een beetje moedeloos aan het station. Dus de vraag is, hoe blijf je bij? Wij geven je in ieder geval vijf pilletjes tegen de digistress. Te nemen eenmaal per dag... Na het eten. Tip nummer 1. Bekijk de waarde en niet de trends. Nieuwe digitale platformen en oplossingen springen als paddenstoelen uit de grond. TikTok, Reels, Clubhouse, Podcasts, The Cloud. Moet je bedrijf er overal in mee? Wel, het antwoord is nee. Bekijk eerst de waarde van de digitale tool in functie van je zaak. Past het bij je processen en bij je werkwijze? Kan je er je potentiële klanten mee bereiken en geraak je er je boodschap op kwijt? Kortom, heeft het een meerwaarde voor je onderneming en heb je er überhaupt tijd voor? Want die technologie die moet voor jou werken en niet andersom. Fiets daarom de digitale oplossing in je bedrijf en forceer jezelf niet in een tool of in een bepaald platform. Maar om die inschatting goed te maken, moet je voor jezelf een aantal dingen heel erg duidelijk maken. Wat doet je onderneming? Waar wil je met je onderneming naartoe? En welk probleem wil je oplossen met die digitale tool? Tip nummer 2. Same work, different tool. De digitale sneltrein gaat aan zo'n rotvaart dat we het als mens vaak ontzettend moeilijk hebben om onze gewoontes aan te passen. We noemen onze smartphone nog steeds een telefoon en gebruiken onze mailbox als een klassieke brievenbus. Ik glimlach altijd als ik mensen tegenkom. Ondernemers die 162 folders in hun inbox hebben en uren van hun dag spenderen aan het zorgvuldig uitsorteren van hun e-mails, zodat ze die later terug kunnen vinden. De zoekfunctie van hun computer kan dat 10.000 keer sneller, maar ze zijn gewoon om zelf hun klassement bij te houden en zo halen we slechts zelden het echte potentieel uit een digitale tool omdat we vastroesten in onze oude manier van werken en denken. Ook op social media zien we dat. De grootste val waar je als ondernemer kan intrappen is dat je het gaat gebruiken als een klassiek reclamekanaal. Foto's van producten en vrij saaie content zorgt er enkel voor dat je je volgers gaat vervelen en een hoop tijd steekt in iets dat helemaal niet opbrengt. Mensen zitten op social media echt niet vol spanning te wachten op je volgende gehakt promo, maar willen een antwoord op drie eenvoudige vragen. Waarom heb ik jou als onderneming nodig? Hoe los je dat voor me op? En wat is het resultaat? En natuurlijk, waar kan ik het kopen? Die vragen moet je beantwoorden in de vorm van een infotainer. Breng je boodschap met de nodige luchtigheid en animo en een heel klein snufje humor. Tip nummer 3. Zeg nooit, ik ken er niks van. Want vaak laten ondernemers digitale opportuniteiten liggen omdat ze er geen kennis en ervaring mee hebben. Maar geef nu toe, hè. je eerste autoritje was ook niet op de Brusselse ring Hartje spits. Dat deed je toch ook op een of ander verlaten veldwegje. Daarom is ook oefenen en experimenteren met digitale tools in een veilige omgeving zo belangrijk. En die ideale omgeving is wel je privéomgeving. Krijg smartphone-apps onder de knie door foto's te maken van je familie en van je hond. Maak eerst een persoonlijke Instagram-account om op te experimenteren en laat je helemaal gaan. Zo krijg je spelenderwijs meer voeling met die digitale technologie voordat je ze voor echt gaat inzetten voor je zaak. Tip 4. Geef ook je personeel de kans om te innoveren. Vraag aan je personeel welke activiteit, procedure of proces hun te veel tijd kost of gevoelig is aan menselijke fouten. Kijk samen of er digitale oplossingen zijn die mogelijkerwijs kunnen werken en experimenteer samen. Werkt het niet, dan probeer je gewoon iets anders, maar probeer de dingen uit voordat je dure investeringen maakt, zowel in geld als in tijd. Tip nummer 5. Doe niet alles zelf, maar hou wel de controle. Digitaal ondernemen is een beetje als met een goka rijden aan de kust. Als je met zo'n ding helemaal alleen vooruit moet, dan trap je jezelf een hartaderbreuk. En ook de digitale last moet je zo verdelen onder meerdere en de juiste partners. Haal expertise van externe bedrijven of partners naar binnen en ontzorg jezelf waar nodig. Zo kan jij jezelf focussen op het hart van de onderneming. Maar het is wel belangrijk dat je aan het stuur gaat blijven zitten van die digitale go-car. Jij kent de richting en zij moeten volgen en trappen. Laat je door digitale experts adviseren, maar geef duidelijk de zakelijke doelen aan. Dit is hetgeen dat Tool, Oplossing, Platform X voor mijn bedrijf moet doen, dus regel het maar. Dat moet jouw stelling zijn. Het zal wel, ik ken er niks van en het interesseert me niet, dat zijn juist de uitspraken die de toekomst van je bedrijf ernstige schade kunnen toebrengen. Als ondernemer je kop in het zand steken voor de digitale vooruitgang, is hetzelfde als tegen je boekhouder roepen dat je geldje gestolen kan worden. Of je het nu leuk vindt of niet, digital awareness is een cruciale eigenschap voor ondernemers. Je moet je daarom niet helemaal inwerken in hoe die digitale oplossing werkt, maar wel weten wat ze voor jouw onderneming kan doen. Want zo vaar jij de koers en zetten de digitale oplossingen de wind in je zeil. onze digitale tips jou geïnspireerd en heb je iemand nodig om mee te helpen sturen in de digitale go-kart op de dijk van het nieuwe ondernemen? Wel, dan kan je ons een seintje geven. Stuur een mailtje naar therangers at brainrangers.de of geef ons even een telefoontje via de website www.brainrangers.de. en zo kunnen wij jou helpen om technologie voor jouw onderneming te laten werken in plaats van andersom. Tot de volgende keer. Dag.